Daarbij is afgesproken dat het kabinet moet nadenken over een andere aanpak... om de veiligheid rond Oud en Nieuw te vergroten. Jan Siebelink schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk. Dat heeft de stichting CPMB bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Siebelink noemt het de bekroning van ruim 40 jaar schrijverschap. Hij zegt dat hij nog niet weet waarover hij gaat schrijven. Siebelink brak door met zijn roman Knielen op een bed violen. John de Mol gaat het persbureau ANP gebruiken... voor een nieuwsprogramma op zijn eigen tv-zenders. Daarmee verklaart hij de overname van het ANP door Talpa. De Mol wil meer ruimte voor nieuws binnen het Talpa-concern... met onder meer de tv-zenders SBS6 en Net5. De Mol garandeert dat hij zich niet met de journalistieke inhoud... van het ANP gaat bemoeien. Het blijft een onafhankelijke redactie. De exotische Japanse oester helpt de Nederlandse mossel te overleven. Dat blijkt uit onderzoek op Texel door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. De oester uit Zuidoost-Azië bouwt sterke riffen. En daar is de mossel veiliger voor roofdieren dan op een gewone mosselbank. Meestal worden exoten als bedreigend gezien voor inheemse soorten... maar in het geval van de Japanse oester gaat dat dus niet op. De oester uit Azië is in de vorige eeuw bewust geïntroduceerd in Zeeland... voor de commerciële productie en vond daarna zijn weg naar de Waddenzee. Het weer nog. De regen trekt vanavond weg. Vannacht klaart het op en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui bij 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, we spreken met uh, Roesbe Kabouli, um, hier uh, aanwezig regisseur van de film Dance or Die... en uh, journalist voor Nieuwsuur. Uh, we hadden het er net al eventjes over, uh, over jouw brede repertoire... want we gaan straks nog even terug naar die film hoor. Uh, zeker, en die is morgen te zien bij uh, de NTR, uh, bij Het Uur van de Wolf, op NPO 2... Uh, maar eerst even naar, uh, toch. dat neem ik aan dat dat als een hoogtepunt... in je journalistieke carrière staat, het interview met president Assad. Hoe is het om uh, zo'n man, in het midden van de, uh, de mondiale crisis... ook rond uh, uh, zijn, uh, zijn positie, uh, de hand te schudden? Um, je bent blij. Niet omdat je per se hem ontmoet... maar dat je als journalist uh, voor Nieuwsuur de kans krijgt uh, om hem zo'n iemand de hoofdrolspeler in een allerbelangrijkste conflict is... die de, het leven van 400.000 mensen heeft gekost... dat je hem die vragen wil stellen die je heel graag al heel lang wilde stellen. Ja. Uh, dus ik was heel blij dat het gelukt was. Uh, ja. Ja, we gaan even luisteren naar uh, Tom Klein. Dat was de, uh, de verslaggever, toen nog voor Nieuws, hier nu voor Brand. Plus um, die uh, uh, met jou naar, uh, naar Damascus afreest voor het interview. Ik ben een paar keer met Roesbe op reis geweest naar Syrië. En het waren altijd heel succesvolle reizen omdat Roesbe alles zo extreem goed voorbereidde. Hij was al maandenlang aan het appen of sms'en of mailen met iedereen in de regio die mogelijk zou kunnen helpen bij ons verhaal. En als we dan in Damascus waren, dan had hij altijd de juiste klompen molens, cadeautjes of stukjes chocola mee... voor de juiste mensen die ons net weer verder konden helpen. En het had succes. De tweede keer dat we er waren, lukte het ons, dankzij Roosevelt om president Assad te interviewen. En ook dat bereidde hij en wij samen uh, tot in het extreme goed voor. Door uh, uit angst om afgeluisterd te worden door de geheime dienst... niet in onze hotelkamer te zitten, maar op het balkon met onze winterjassen aan het interview steeds maar weer opnieuw te doen. En Roesbe was daarbij de president en als we dan klaar waren, dan was hij heel streng. En hij zei, nou dit is niet goed en daar liet je me een beetje gaan. En zo werd het uiteindelijk goed door zijn voorbereiding. En wat mij elke keer weer opviel, is als we dan in zo'n situatie waren... en als het nou met vluchtelingen was of met militairen... Of de chauffeur, dat maakt niet uit. Je zag aan Roesbees ogen dat hij op zijn plek was. En misschien komt het door zijn eigen achtergrond. Door het gedwongen vertrekken uit Iran op jonge leeftijd. Misschien komt het door iets anders. Maar je zag aan hem, hier pas ik tussen. En dan sprak hij een woordje Arabisch. En dan sprak hij een woordje Farsi. En misschien wel een stukje Russisch of een beetje Engels. En hij wond iedereen om zijn vinger. En je zag, hij is op zijn plek. En dat leidde dus altijd tot goede dingen. Ja, dat zijn lovende woorden uh, um, van Tom Klein dus. Uh, Lief van hem, ja. ja. En uh, naast de collega, het lijkt wel de surprise show, hè, dit, op deze manier. Uh, nog even goed om te zeggen, want je, je sprak helemaal geen Arabisch. Want uh, Tom zegt het al even, je, je bent. Nee, precies, uh, vanuit, dat, daar gaat men heel erg makkelijk. Ja, althans, vanuit Iran, van, ooit, oh, vlucht naar Nederland, 20 jaar geleden. Arabisch bijna. leren, inderdaad. Ja, dat uh, heb je in een half jaar gedaan, geloof ik. Ja, ja, ja. Ik ben toen voor Nova naar en... Egypte gegaan. Ja. Uh, en cursussen gevolgd. Ik sprak wel nou wat klassiek Arabisch, maar dat is de taal die niemand... dat is een beetje bijbels. Nee. Maar ik moest echt leren praten. En ik heb in Cairo een tijdje gewoond, na de revolutie. Om te netwerken, maar ook de, om de taal te leren voor Nova. En uh, ik heb het doorgezet in Nederland, uh, uh, in Hilversum, naar... een. Uh, naar nou ja, Libanese dame uh, geweest om de taal te leren. Ja. En ik heb het altijd bijgehouden en nog steeds eigenlijk. Maar daar is weer die fanaticus waar we het een half uur geleden ook over hadden. Um, dat moest dan per se Arabisch leren, want je hebt een missie zo. Zo lijkt het toch wel uit al je handelen. Als je mensen in hun eigen taal spreekt, uh, dan kom je dieper. Maar je bij had leren. talen kunnen leren. Je bedoel, je, je, ja, maar je zou het toch Tom Klein daar, daar ja. wil je, je verhalen halen. Ja, natuurlijk. Maar als ik bedoel, ik. ik Woonde, kwam ook in Nederland wonen en leerde ik de taal. Maar als het in Israël was of in Amerika of waar dan ook, mm. uh, in, in een Spaans-talig land, had ik ook de taal geleerd. En ik heb iets met de talen. Ik vind de talen prachtig. Ja. En ja, De talen zorgen dat je bij mensen dichtbij komt. Ja. En dat is wat je als journalist wil. Ja. Maar uh, wij spraken ook een andere vriend van jou, um, uh, Johan. Johan is nu uh, uh, van de Kunsthal in Rotterdam. Jullie zaten ja. samen op de, de Kunstacademie, uit Sint-Joost. En uh, Johan uh, zei ook dat jullie vriendschap... en eigenlijk jullie samenwerking ook uh, pas echt intens werd. En, en iets werd rond de tijd dat Theo van Gogh werd vermoord. Ja, klopt. En dat ja. er iets activistisch in jullie loskwam. Daar, dat dat ik woord nee. al een beetje liet vallen, zo noemt hij het, hoor. Ja, ja. Nee, dat hoe, dat, dat hoe is een scheldwoord voor een journalist, uh, activistisch. Want dat, dat ben ik ook niet. Maar zo bedoelt, bedoelt hij het niet. Uh, ik, ik weet precies goed... Wat, wat, uh, dat is ook, het brengt mij ook terug naar die tijd. Uh, ja. de kunstacademie in Breda. In een prachtig klooster. Daar. We hoorden op een dag dat uh, uh, Theo van Gogh dood was geschoten. Uh, we, we vonden met, samen uh, met allerlei andere studenten... dat we daar iets mee moesten doen. En wij studeerden natuurlijk film en, en documentaire. Documentaire regie. En... Uh, uh, hij was een collega, ook al waren wij toen natuurlijk niet met manier van he, uiten van dingen door Theo door uh, eens altijd. Maar ik bedoel, een filmmaker ga je niet vermoorden. Uh, dus we hebben ervoor gezorgd dat een grote, gigantisch grote auditorium van Sint Joost Kunstacademie zijn film werd vertoond. En daarna prachtige foto's. Uh, van hem uh, aan het werk en korte interviews enzovoort. En daarna hebben we een debat georganiseerd... voor mensen, heel veel kritiek hebben geuit uh, uh, nou, uh, over hem, tegen hem... Maar ook uh, natuurlijk een bewondering voor maker En ook een afschuw tegen de daad. Dat was het moment dat wij een bijzonder band kregen. Ja, ja zeker. Maar dat is een betrokkenheid meer. Maar begon en... daar ook een rode draad uh, inhoudelijk voor je carrière. Want ik bedoel, uh, uh, het, het gaat ook vaak over verhalen. Waarbij het op opkomend fundamentalisme in, uh, in, van de islam botst met het, west met het westerse ideaal. Uh, dat, dat komt vaak voor in je, in je reportages. Zit daar... Is daar ooit iets begonnen waarvan je denkt... Ik, moet er, ik ben ook de persoon die daar wellicht beter in kan duiken dan anderen? Um, niet zozeer, want dat speelde natuurlijk veel langer. En ik, was, ik was al uh, werkzaam als journalist toen ik in Iran was. Ja. Uh, maar... Um, nou, nou, dat was natuurlijk een hele interessante tijd. Maar ik was toen heel erg bezig met de kunst en kunstacademie. Ja. En, en, uh, maar ik vond dat wij altijd als kunstenaar zo geëngageerde uh, onderwerpen moeten maken... die te maken hebben met de actualiteit. Ja. En, Geen niet, zomaar, niets aan de hand kunst. Ja, absoluut. Dat ja. moest het vooral nee. niet zijn. Nee. En dus ook in je journalistieke werk niet. Nee, zeker niet. Ja. Nee. Um, uh, uh, Even nog naar uh, dat fragment van Tom Klein. Net. Hij zei uh, dat, dat, dat doornemen op het balkon. Mm -hmm. Wat, wat yeah. gebeurde daar? Nou, uh, wij wilden in Syrië <laughs> het interview voorbereiden. En uh, dat was heel lastig, want wij gingen dus in de lobby van ons hotel uh, met elkaar uh, praten over het interview. Maar op een gegeven moment stonden twee uh, geheime dienstmanagers naast ons, uit het niets. Ja. En uh, het was ook heel raar dat opeens naast je stoelen twee mensen gaan staan echt en meeluisteren. Ze deden een beetje alsof ze met elkaar aan het kletsen waren. Toen dachten wij, oké, okay, nou we gaan verderop, zitten we in, uh, op een andere locatie, iets ja. verderop. Dan kwamen, ze, kwamen nog twee andere mensen erbij. Toen dachten wij, oké, okay, nou, we gaan dus naar een ander hotel. En toen in een ander hotel, op een gegeven moment, zat een man in een leren jas met een krant in zijn hand achter ons. Alle clichés uh, werden uit de kast, getrokken. Ja. Uit de kast ja. getrokken. En hij las de krant niet, hij was aan het luisteren. Dus ik heb een selfie gemaakt met hem die achter mij zat. En toen dachten wij oké, okay, we gaan naar de kamer. Maar werd gezegd van hè, overal in de kamers hangen uh, afluisterapparaten. Ja. Uh, toen zijn we naar het balkon gegaan en het was super koud. Uh, dus we hadden beide dikke jassen aan en ik was president Assad. En Tom was de interviewer. Zo hebben we het interview voorbereid. Ja. Um, en toen heb ik ook op een gegeven moment... de foto van die man aan mensen naast Assad laten zien. van, nou ja, We werden overal gevolgd enzovoort. Het ja, en, zeiden ze dan, uh, dat waren mannetjes ja, van ons. Zeiden zei van, ze zeiden, nou, ze waren dan. daar voor jullie veiligheid. Ja, ja, ja. Um, maar, uh, want je zei uh, een half uur geleden al... het is, het is uh, een prachtige kans dat je als journalist... dan eindelijk die vragen kan stellen aan iemand... die zo in het midden van zo'n crisis staat. Kan je ook alle vragen stellen? Komt dat wel? Want, Alles kon, ja zeker. Uh, uh, uh, we, we een, beetje, we... een beetje leider heeft voorwaarden voordat hij zo'n interview afneemt. In dit geval absoluut niet. We mochten stellen wat we wilden stellen. Hmm. Er was alleen één afspraak en dat was al, althans twee voorwaarden. En dat was dat we niet kniepen in het interview. Want dat is eerder gebeurd door Barbara Walters... Hmm. Uh, Amerikaanse journalisten die een quote uit de context heeft gehaald. Um, en dat het uh, gehele interview uitgezonden wordt, zoals het opgenomen is. Ja. Dus dat, we hebben het beschouwd als een live interview... en we hebben alle vragen zoals we die wilden uh, kunnen stellen, gelukkig. Ja. Ja, en dat dan uh, dankzij het handige inzetten... want uh, handig is een woord dat veel valt als we uh, mensen spreken over jou. Het handige inzetten van uh, klompen... En de juiste chocola. Juiste dat chocola, maar ook persoonlijke contact maken. Ik heb heel veel mensen in Syrië binnen apparaat van Assad... een beetje Nederlands leren praten, contact gemaakt. Mensen overtuigd dat we dat echt oprecht willen. Ja. Maar ook dankzij de, de, het onthouden van de namen van katten... van een heel invloedrijk persoon waar ik contact mee had. Waar hij, hij was heel erg gesteld op zijn twee katten. En die katten, hun verjaardag heb ik... Uh, gefeliciteerd enzovoort. En die man heb ik vaak uh, gecontacteerd en gesproken. Ik schrijf deze tip en, uh, even op. Hij was dol op Nederlandse kaas. Ja. Maar uh, het hield. zijn wel boeven, uh, sommigen althans, waar je mee ja. te maken hebt. Ja. Dat, dat, dat zit jou dan niet in de weg? Um, ja, dat zijn, dat zijn heel vaak boeven. Uh, ik bedoel zo'n jihadist uh, of veel andere mensen die wij spreken. Maar ik word geen vriendjes met mensen... Uh, ik maar je bent thuis thuis. heel strategisch en voorzichtig. Ook bijvoorbeeld heb je tegen Tom Klein gezegd. Waarmee je dus veel werkte. Zeg nou niet in een interview van tevoren dat Assad een dictator is. Bijvoorbeeld Dat kan, dat kan ons weer in de weg zitten straks. In onze reis op weg naar dat interview. Kijk, belangrijk dat wel gewoon is kijk, toch? Het allerbelangrijkste aller is dat je het interview op een goede manier. Op een journalistieke manier moet doen. Ja. Uh, waar ik soms uh, um, uh, ja, niet heel erg voor ben. Is stoerdoenerij achteraf. Als je daar bent en vindt dat je iemand bijvoorbeeld een dictator is, moet je dat tegen interview, uh, tijdens het interview laten merken. En niet achteraf dingen gaan roepen. Um, en belangrijk is dat je zo'n iemand vaker en vaker uh, kan interviewen. Um, en als objectieve journalist je werk kan blijven doen. Dus da dat is. Uh, maar objectief gezien is het een. Uh, zou je me nu omschrijven als een dictator? Laat ik het aan je vragen dan. Uh, absoluut, ja. Maar dan doe je nu wel zelf, toch? Ja. ja. Nee, kijk... Um, um, ik weet niet of dit geval waar jij het over hebt... Uh, gebeurd is, uh, echt. Maar ik denk dat er heel vaak... Uh, journalisten die op een plek zijn geweest... dingen wat je dan af de record hoort... hoor je niet. Er zijn ook ethisch journalistieke dingen... die je niet moet zeggen. Ehm... Um, en je mag geen, nooit een mening geven. Als er feitelijk iets klopt, dan klopt het wel. En als je dan uh, zo'n iemand de kans krijgt om iemand te interviewen en vindt dat jij. Uh, ik interview jou en vind dat jij een uh, dictator bent, dan moet ik dat hardop tegen jou ook zeggen. Ja. En ook in, tijdens het interview aan jou vragen. Ja, ja? oké. Okay. Um, um, uh, uh... We gaan terug naar Dance or Die. Um, vanavond, nee, morgenavond bij de NTR Dozet, dus, het Uur van de Wolf. Uh, het verhaal van de danser uh, Ahmad Judeh. Um, hij begon met dansen in, uh, voor de mensen die net zijn ingeschakeld... in Syrië, in de puinhopen, te midden van de puinhopen. Uh, zijn vader was zeer fel tegen zijn, uh, zijn uiting uh, daarin. Um, mannen die horen niet te dansen, dat was uh, de mening daar. Um, zijn moeder steunde hem wel, dat was de enige zo'n beetje. Um, hij heeft nu succes... Um, hij is hier naartoe gehaald. Um, uh, wat doet het met hem? Um, dat zijn moeder trots is op hem. Dat, ja. Nee, ja. Nou, dat, dat hij succes heeft, dat hij ja, nu hier is. Hoe, het, het is, um, is het een zegening voor hem? Het is een zegening, maar tegelijkertijd ook uh, een enorme last op zijn schouders. Want kijk, hij moet zijn familie daar uh, onderhouden. De familie is ontzettend trots, moeder is heel trots. Volgt alles uh, via Facebook en social media. En mm -hmm. wil mijn documentaire bijvoorbeeld uh, bekijken wanneer het uitgezonden wordt. Ze wil graag een link hebben. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd, om de familie te onderhouden houden, die in Syrië zitten... Um, moet hij keihard werken. Uh, daardoor zegt hij... Uh, bijna nooit nee... tegen opdrachtgevers. En Want hij, hij, hij is door het Nationaal Ballet... hier naartoe gehaald... Als een stagiair eigenlijk. Ja. Denk, als werkt hij daar denk ik ook uh, als freelancer voor? Of, ja, als... nee, hij treedt wel eens op bij, uh, krijgt bijrolletjes bij de, ja. bij de optredens. Maar wordt vervolgens ook door heel veel andere evenementen, producties in het buitenland, media ja, uitgenodigd kijk, om is... zijn verhaal te vertellen en te dansen daarbij? Hè? Exact. Nou, hij is een, niet altijd ook zijn verhaal erbij, maar ook om te dansen. Um, hij is zo bekend inmiddels dat hij solo mag optreden. En dan is een kleine rol bij het National Ballet niet aantrekkelijk genoeg voor hem. Nee. Dus hij reist voortdurend. Hij was vorige week in uh, Parijs. Uh, hij gaat heel vaak naar Genève, naar Italië. In Italië kan hij niet normaal op, uh, over straat lopen. Iedereen herkent hem. En hij wordt door paparazzi's gefotografeerd nee. enzovoort. Maar hij mag optreden met... Uh... Uh, ja. sting als achtergrondbandje. Ja, uh, maar dat exact. was voor hem totaal niet het belangrijkste. Voor hem was het niet relevant en hij was. Uh, hij mocht met de beroemde zijn Italiaanse idool, danser, Bolli. Uh, ja, hij is Roberto Bolle is de, uh, wereldwijd een van de beste mannelijke dansers, balletdansers. Ja. Uh, hij danst bij de American uh, National Theater En um, uh, dat was zijn idool. Ja. De eerste danser die hij ooit online heeft gezien in zijn leven. En hij mocht samen met zijn in in Italië dansen. Ja. Ja. Met Sting dus in de band. Die de muziek verzorgt. Maar het wringt, hè het succes. Het wringt ontzettend, ja. ja want het, het drukt op hem. Uh, hij heeft weinig vrije tijd. En hij is voortdurend bezig... Uh, met het werk om de moeder te onderhouden. Geld te verzamelen. Om naar Syrië te sturen. En familieleden hebben het moeilijk. Een hele wijk heeft het moeilijk. Het is een frontliniewijk. Um, en hij is voortdurend uh, bezorgd over de familie. Hij krijgt natuurlijk hij, alles wat wij hier in, nieuw, in het nieuws horen, hoort hij ook. Mm. Um, en uh, bij elke bericht die binnenkomt schrikt hij. En uh, hij, uh, hij, hij kan niet tot rust komen tot het moment dat hij de moeder aan de lijn krijgt. En soms lukt het niet door elektriciteit die er niet is in Syrië heel vaak. En internet die niet werkt. Dus het is, hij heeft het heel zwaar. Ja, terwijl die in de film en uh, ik denk ook in het contact zeer vrolijk overkomt. En eigenlijk heel, althans, misschien ben ik dan, uh, althans, zo kwam het op mij over, laat ik het mm. zo zeggen. Uh, toch? Hij, ja, hij staat hij kan... vrolijk in het leven. Hij. Ja, hij, hij staat ook vrolijk in het leven. Het is ook heel dubbel. Aan de ene kant heeft hij zijn droom bereikt. Hij is in vrijheid zoals hij zou willen. Um, hij kan zijn wie hij is en hij mag dansen. Er is geen oorlog. Uh, dus het is heel dubbel. Hij is blij, maar ook ontzettend verdrietig voor de familie die achterblijft. En doordat hij blij is, voelt hij zich schuldig. Schuldig, en dat heb je al uitgelegd ja. vanwege um, zijn familie die daar zit. Want als je dan een kopje... Uh, cappuccino drinkt. Dan, dan dat, dat met je dat geld eens. kun je een hele familie in Syrië onderhouden. Ja. Wat al een uh, heel sprekend een... voorbeeld is uit ja. de film. Ja. Um, we hadden het net al over de vader. Uh, uh, zijn vader die hem dus uh, bedreigde, letterlijk, en hem zijn been uh, dreigde te breken. Uh, misschien wel wilde vermoorden toen hij nog jong was en wilde blijven dansen. Zijn vader komt weer terug in uh, uh, zijn leven. Uh, dat zag je natuurlijk ook niet aankomen toen je deze film aan het maken was. Want nee. ik bedoel, het verhaal op zich was al een, een materiaal voor een script ja. voor een film. En toen kwam dit ook nog een keer. Ja. Ja. Hoe kwam dat tot stand eigenlijk? Want uh, hij zat blijkbaar in een asielzoekerscentrum in Berlijn. Ja, de vader was eerder, ooit eerder gevlucht met zijn... Hij was gescheiden van de moeder. Uh -huh. uh, en hij ging trouwen met een jonge Syrische dame. En toen zijn ze dus met een stroom vluchtelingen gevlucht... Uh, vanuit Syrië naar Duitsland. En hij zat in een asielzoekerscentrum. Uh, en Ahmad, toen hij naar Nederland kwam... Uh, wilde hij contact maken met de vader... De vader had uh, mijn nieuwsuurrapportage online gezien. Oh ja? Hij zag opeens zijn zoon voorbij komen op zijn tijdlijn uh, op Facebook. En hij had hem gebeld huilend en uh, zei van ik zou je heel graag willen zien enzovoort. Maar toen ging de contact heel erg stroef. Ahmad uh, mm wilde geen contact enzovoort. Vanwege alles wat er gebeurd nou, dat was. Ik kan me voorstellen. Maar toen zei hij tegen mij dat hij naar de vader wilde. Uh, dat hij naar Berlijn wilde om hem op te zoeken. En ik ben met haar meegegaan. Ja. En we hebben, hij heeft de vader eigenlijk niet geïnformeerd. Hij wist dat we misschien zouden komen... want we moesten toestemming hebben om te filmen. Uh, maar niet wanneer en hoe en of hij echt zou komen. Hij geloofde het ook niet. Uh, en toen is hij uh, bij de vader langs geweest. Ja. Daar heb ik een, een klein fragmentje van. Het is deels in het Arabisch... maar uh, nou ja, voor de goede luisteraar de emotie is voelbaar... I'm just looking for the room who he is in. And it's I know it's F9, but I don't know where is it. Maybe the next side. Sabahkhir <laughs> My vader he never came to any performance of me, and he never wanted to see me dancing. Ja, uh, dat was de ontmoeting uh, in tranen, daar op een uh, hoogslaper in het uh, AZC in uh, Berlijn. Althans, ik weet niet of ze het mm. daar zo noemen, maar uh, uh, ja, ik, ik zou zelf toch denken, maar dat had hij dus in eerste instantie ook. Instantie ook nou, ik, ik zie het nog wel eventjes aan met die vader, voordat ik dat weer, hem weer toelaat. Um, in mijn leven. Ja, maar kan hij. Kan je was... verklaren hoe die, hij hoe die dat dan toch die draai kon maken? Um, um, ik denk dat hij een nieuw begin wilde. Hij was in Europa. Hij voelde zich toen heel erg vrij. Uh, hij was er net. Uh, en hij wilde een poging doen. Uh, hij, hij wilde de, toch wel zijn vader, die enige van zijn familie was... die hij weer kon zien. Hmm. Want die moeder en de rest waren nog steeds in Syrië... nog een keer ontmoeten. En hij wilde toch wel altijd als kind net zoals veel andere mensen, een bevestiging van de vader. Ja, maar in dat fragment zegt hij ook... die vader, uh, althans, hij zegt op een gegeven moment... je bent beroemd geworden, en dan ja, zegt... Uh, de vader zegt van, ik ben ontzettend trots op je... Ja. je bent een wereldster. Ja, maar wel hij met zegt, dansen, zegt hij dan ja, dat dan. en de vader zegt van... Laten we het er niet over hebben, ja. Dus daar zit nog steeds hetzelfde? Dat, daar, zit nog steeds, daar zat uh, nog steeds hetzelfde. En de vader accepteerde hem als danser eigenlijk niet. Maar dan, hij noemde hem een artiest. Uh -huh. En hij, hij was daar ook daarna, toen we terugkwamen, ontzettend verdrietig daarover. Hij zei van, hij zei, hij zei niet een danser. En ik ben een danser. Dat, dat is wie ik ben. Accepteer mij. En toen heeft hij mij gevraagd um, in Berlijn op het vliegveld... om uh, het beeldmateriaal aan hem te laten zien van die ontmoeting. En toen was hij ook uh, ja, heftig aan het trillen en huilen... toen hij naar zichzelf aan, de, aan dat moment keek. Ja. Hij zei ook tegen mij, dit was de eerste moment... Uh, dat mijn vader mij omhelste na zoveel jaar... In hoeverre bemoei je je daar eigenlijk mee? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je voor de film denkt... Um, graag, ga hem opzoeken. Maar aan de andere nee, kant, als vriend nee. dat je inmiddels bent... dat je denkt, um, nou, misschien moet je dat wel niet doen. Of uh, ja, nee. wacht er maar een tijdje mee. In hoeverre uh, nee, Ik word geen vrienden met lijken? mensen. Ik ben geen vriend. Ook van Ahmed. Je hebt het ook gevoel, toch? Je, ik, heb soms last, ik, ik heb soms last van empathie. Net zoals alle andere journalisten. Ja. Um, uh, maar um, nee, ja, ik bedoel, dit, dit is zijn leven... En wie ben ik om. En ik ben daar een verhaal aan het maken toen voor nieuwsuur. En voor nieuwsuur hebben wij gedragscodes. En we gaan, ons, we gaan dingen niet in scène zetten of mensen vragen om dingen te, wel of niet te doen. Dus de uh, maar hij zakelijke. Ik heb het niet aan je gevraagd. Van, um, ja, Nee, Moet ik dat nee nou doen? hij is iemand die heel goed weet wat hij wil en hoe hij het wil. En hij luistert naar niemand. Had je het zelf gedaan? Ik had het niet gedaan, nee. Ik had tegen mijn vader gezegd van, rot maar op, ik wil je nooit meer zien. Nee, nee, ik had het gebroken met zo'n ja, Absoluut. Hij is daar veel te groot voor, denk ik. Tom Klein vertelde al eventjes in het begin van dit half uur... dat je zelf natuurlijk het uh, uh, op de vlucht bent gegaan ooit. Uh, heb jij ook zo'n uh, herenigingsmoment of, uh, of een vergelijkbaar verhaal? Uh, nee, nee, niet, niet zo zier. Nee, niet op deze manier, nee. Een trotse vader? Belangrijk, denk ik. Of ik een trotse vader heb? Uh, ja, wel, ja, ja, ja, ontzettend. Ja. Uh, mijn moeder en vader beiden, ze volgen wat ik doe. Uh, ze kregen ook via social media de foto's te zien van de première van mijn film. En uh, ze zien eigenlijk alles wat ik doe. Ja. En alles wat er in het Engels is, uh, googelen zij zelf en lezen zij zelf. Ja, absoluut. Wil je het liever niet zoveel over hebben, hè, volgens mij. Nee, ik vind en het ook niet zelf van. En dat, dat, dat, dat is wel tekenend, want dat is ook voor jou als maker wel tekenend. Je houdt een respectabele... Uh, ook afstand van, van, je, van je onderwerp in deze film. Want ik heb honderd vragen over Ahmad. Heeft hij de liefde gevonden hier? Um, hoe gaat het in het sociale leven? Weet je wel? Ik bedoel, is hij tot bloei gekomen? Alles wat hij miste daar. <laughs> ik zou nog honderd dingen willen weten. Want ja. hij is een zeer aandoenlijke jongen. Um, die vragen stel jij bewust niet. Want dan wordt het te privé? Nee. Um, ik heb het met hem over gehad. Het was heel mooi geweest om daar ook uh, dingen van te kunnen... Zien en te kunnen filmen. Um, hij wilde dat ook niet. Uh, ik bedoel, hij wilde toch wel een stukje privacy, wat voor hem heel belangrijk was, uh, behouden. En dat respecteer ik. Uh, en daar ging ook mijn film niet over. Mijn, ging, uh, mijn film ging over hele andere onderwerpen. En dat was misschien een mooie scène geweest in mijn film. Maar vond ik niet relevant. Ja. Ik heb hem trouwens gevraagd. Want ik wist dat jij misschien daar vragen over zou stellen. <laughs> maar hij zei van, ik wil niet. Want kijk, hij nee, heeft nou, er hij ook niet om ook. gevraagd. Nee. Hij is hier gekomen om vrij te zijn. En hij zegt van, iedereen wil alles van mij weten. Maar ik wil genieten en in Amsterdam vrij zijn. Ja dat respecteren wij en bewonderen wij. Want het is een prachtige film. Ik zou tegen iedereen zeggen die nog helemaal niks heeft gezien... Uh, ga zeker morgenavond kijken. Het is een uh, fantastische film, Dance or Die. We hebben nog eventjes tijd voor de tegel. Die is inmiddels beschreven. En daar staat op. Onmogelijk is best mogelijk. Dat is mijn... Uh... Levensmotto, Dat is mijn dance or die. Ja. Nou, niet in het Hindi in je nek laten nee, tatoeëren. Nee. Gewoon in het plat Nederlands. Ja, precies. <laughs> Gewoon op de tegel. Uh, morgen, dus uh, bij Het Uur van de Wolf, uh, Dance or Die. En wat is het volgende project? Kort nog. Uh, ik kan daar weinig over zeggen. Oh, dat is altijd het beste antwoord. <laughs> Klinkt in ieder geval interessant. dankjewel. Jij nee, bedankt. Dank meneer Caboli. dit was aflevering 4166. Dance or die, morgenavond om vijf voor elf. Bij Uwe uur van de wolf, op NPO 2. NTR. Speciaal voor iedereen. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede.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 Oh ja, maar je maakt nu ook nog elke week kans op een jaar lang gratis denken. De grote OlSecure kentekenloterij. Speel gratis mee op Allsecure.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De Renault Talisman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 Vader, alsjeblieft. Morgen, live vanuit de Bijlmer. Geef dat ik niet heb te leiden. Het jaarlijkse muzikale paasevenement, evenement The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat? Met onder andere Tommy, Christian, Wellers, Grace en Brain Power. The Passion. Morgen om vijf over half negen. Live op NPO 1. Wist je dat je met jouw tennisracket kinderlevens kunt redden?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 Voorlopig komt er geen wet voor een maximaal geluidsniveau... in cafés, clubs en andere openbare gelegenheden. Het ministerie van Volksgezondheid zegt eerst in te zetten... op het verbeteren van al bestaande afspraken met uitgaansgelegenheden. En Jan Siebelink schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk. Dat heeft de stichting CPNB bekendgemaakt... in het tv-programma De Wereld Draait Door. Siebelink noemt het de bekroning van ruim 40 jaar schrijverschap. NPO Radio 1. EO NOS Langs de lijn en omstreken Met Jeroen Stomporst en Herman Wechter Goedenavond en welkom bij de woensdagavond van Langs de lijnen omsteken met tot 11 uur sport en bijzondere verhalen achter het nieuws. En bijzondere verhalen zijn er genoeg vanavond. Van een Nederlandse auto die kan vliegen tot een vliegende kjeltenhuis. Verder zijn we bij de Europese basketbalkraker Donor Monar... waarvan wij hopen dat de wedstrijd net zo goed is als het affiche allitereert. Dit en nog veel meer kunt u vanavond van ons verwachten. En als u ook nog beeld bij wilt, surf dan naar de webcam van nporadio1.nl voor de plaats in de halve finale van het Europa Cup toernooi. Donar dus tegen Monar. Dat klinkt prachtig. Hoe is de wedstrijd, Leon Kersten? Ja, moet ik een eerlijk antwoord geven? Ja. De wedstrijd is geen bol aan. Oh. oh. Nee, het is Dank 61. 60, het is 61-36 voor dat, Donar. Dat is toch prachtig? Ja, Donau is, Dona is weer geloos. Echt weer geloos. Ja, de wedstrijd is eigenlijk niks aan. Maar je basketbalhart voor Nederland klopt toch wel iets harder. Als je dit ziet, zo goed als Donau speelt. Vorige week speelden ze in Montenegro. Dat bar is een plaatje aan de kust. Is een, van oorsprong een basketbalstad. Zoals je dat in voormalig Joegoslavië veel hebt. Zit daar in het bloed. Mensen worden daar groot met basketbal. Nou, Groningen verloor met zes puntjes verschil. En dan zegt de coach tegen mij, we speelden helemaal niet goed en we hadden beter moeten spelen. Maar ja, ze kunnen natuurlijk wel basketbal in Montenegro, in dat voormalig Joegoslavië. Dan rijd je naar Groningen toe, dan denk je, ja, wat zijn de scenario's? Zes punten moet je goed maken, het kan een verlenging worden. Nou, en na één kwart was het 25-20. Nou, dus die marge vijf punten. Het was niet goed, het was niet slecht. Maar in de tweede kwart werd het 27-14. En Groningen verdedigde zo goed dat dat Mornar Bar helemaal niks meer te zoeken heeft in Martini Plaza. Ja, en nu is het 61-36. We moeten nog anderhalf kwart spelen. Maar dat lijkt een formaliteit. Want ja, Donau staat gewoon overtuigend, heersend, vol zelfvertrouwen op dit veld. En ja, die tegenstander doet natuurlijk wel wat. Maar Groningen is gewoon beter. En eh, lijkt het er op dit moment met nog 16 minuten te basketballen. Zeg ik er maar even bij. Heel erg op dat Groningen naar de halve finale van de Europacup gaat. En dat is eh, ja, diep in het geheugen graven. Daar kom ik straks nog wel een keer op terug. Want ik heb het wel op een rijtje gezet. Maar dat overkomt Nederlandse basketbalteams zelden. We gaan het zien. Spannend. Verslaggever Reinhard Meijer neemt afscheid van langzittende gemeenteraadsleden. Morgen is de wisseling van de wacht... en dus beleven sommige oudgedienden hun allerlaatste dag als raadslid. Voor het eerste bosje bloemen gaan we naar Hardingsveld-Giezendam. Nou, we staan nu op het uh, Raadhuisplein, waar ik dan in ieder geval jarenlang raadslid mocht zijn. Naast wie sta ik hier precies? Jan de Vos, ik ben op dit moment 66 jaar en gisteravond officieel uh, afscheid genomen van de raad. Na 35,5 jaar raadslidmaatschap. We hebben afgesproken dat ik jij mag zeggen... ik ben wel een beetje ouder dan ik... dat de luisteraar niet denkt van... Goh, wat een onfatsoenlijke jongen. Jazeker. Jij zat in de raad namens de SGP. Dat klopt. Want de SGP is hier best wel groot, hè? Ja, die is zeker groot. Uh... Vier zetels, geloof ik? Ja, op dit moment vanaf 2014 vier zetels... en met de laatste verkiezingen dat ook weer ruim gehaald. We kijken naar een vlag. Daar wou jij geloof ik wat over vertellen. We bestaan sinds 1957 als hariksveld giessendam Die vlag want die was ook uitgegeven in het kader van het jubileum. Ook aan burgers, die konden hem ophangen. En toen hebben wij gezegd van, waarom hangt die vlag toch niet gewoon het hele jaar door uh, op dat raadhuisplein? Dat is toch prachtig? Dat een, uh, uh, geeft de identiteit van onze gemeente weer. We zijn trots op onze zelfstandigheid. Dat is ook een uh, heel groot item geweest van onze partij. Ik mag toch hopen dat jullie wel iets meer hebben bereikt namens de SGP dan alleen de vlag die hier prijkt en uh, wappert. Ja, ik zou bijna zeggen, het is te veel om op te noemen. Ik bedoel, We hebben wel uh, vrijwel altijd deel uitgemaakt van uh, het, het college, van de coalitie. Na 35 jaar zwaai jij af, vandaag jouw laatste werkdag. Neem jij met een gerust hart afstand. Scheid. Ja, absoluut. Ik heb in 2014 dat ook besloten... Om de, dat dit mijn laatste raadsperiode zou zijn. Ja, maar Want als het dan je... eenmaal zover is... Ja, maar dan kan dat dit... natuurlijk anders voelen. Ja, maar dan leef je er toch naartoe. Ik heb er echt naartoe geleefd en ik vind het prima, dit besluit. En we hebben gelukkig ook in de fractie goede opvolgers. Dus ik zie daar met vertrouwen tegemoet. Ik kan me ook voorstellen dat het wel een beetje met pijn in het hart is. Dat het moeilijk is. Nou, nee, nee. Dat je een beetje vergroeid bent met die gemeenteraad. Ja, maar ik bedoel, ook als, al ben ik nu geen actief gemeenteraadslid meer... Ik uh, wil niet, natuurlijk niet zeggen dat ik het niet gewoon zal blijven volgen. Nou, gewoon, sterker nog, dat... je woont pal tegenover het gemeentehuis. Hè? Dus je kunt zo uh, langswippen. Ik woon uh, ook nog eens een keer heel dichtbij. Dus op het moment uh, dat ik gezien heb dat er toch wel een uh, belangrijke vergadering is. Of in ieder geval interessante onderwerpen. Ja, dan is het nog geen vijf minuten lopen en uh, dan zit ik op de publieke tribune. En ga je dan ook op de achtergrond een beetje ermee bemoeien en aanwijzingen geven? Dat is een vraag die al uh, inderdaad ook wel door de anderen gesteld is, maar dat hoop ik uh, echt niet te doen. Denk je dat je het los kunt laten? Ja, ik, ik denk van wel. U, u, Wil je het ook? Ja, dat wil ik ook. Jij wordt geloof ik ook het politieke geweten genoemd. Dat is een beetje uh, een hobby als het ware van mij. Dat ik allerlei staatjes, overzichtjes bijhoud. Van uh, nou ja, hoeveel moties, amendementen zijn er al aangenomen en verworpen in een bepaalde periode. Beetje dwangmatig? Nee, dat is niet dwangmatig. Dat is gewoon echt een hobby. Maar Jan, beloof jij bij deze mij dan wel plechtig dat je het los gaat laten? Nou, dit laat ik niet los, want dat blijf ik gewoon doen. Nee, maar als ik daar zo een beetje naar luister, ben ik bang dat je toch op de achtergrond nog een beetje mee gaat doen. Nee, nee. Nee. Het is echt klaar, hè? Ja, het is, het is echt klaar. Ik vind je verder een prima vent, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar. <laughs> ik snap ook je ongerustheid, om het zo eens te zeggen. Ik kan me dat voorstellen hè, na zoveel jaren. Maar uh, ik, ik geloof wel dat ik dat echt uh, los kan laten. Ja. Ja, ja, ik geloof. Ik moet het zeker weten. Ja, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja straks gaat Rijnot Meijer nog meer bloemetjes uitdelen aan langzittende gemeenteraadsleden. Nederlanders in de Champions League zijn zeldzaam geworden. Maar in het vrouwentoernooi stonden er vanavond wel twee tegenover elkaar. Lieke Martens bij Barcelona speelden in de kwartfinale tegen Chanice van der Zanden van Olympique Lyon. Hé hey, wedstrijd eindigde in 2-1 voor de Franse ploeg. Matthijs Weststraat, onze slaggever, is bij de return in Barcelona. Matthijs, wedstrijd al afgelopen. Vertel. Nee, nee, zeker nog niet, Jeroen. Het is, er staan 37 minuten op de klok in de tweede helft. En de stand is 0-1 voor Lyon. En dus is er een pittige opgave voor Barcelona. Want het moet minimaal twee keer scoren om in ieder geval... Die verlenging af te dwingen. Maar goed, uh, Lyon is nog de betere. En dat is niet verrassend, want in tegenstelling tot beide mannen is het niet Barcelona dat de grote favoriet is hier vanavond. Maar Lyon, dat is echt de beste selectie ter wereld. En dat laten ze ook wel zien, al drukken ze uh, dat niet uit in doelpunten. Dat moet wel gezegd. Barcelona weert zich kranig, maar toch, die 0-1 voorsprong is riant. En ja, als er nu nog één doelpunt valt voor Lyon, dan is het ook meteen gedaan. Dus het is uh, flink spannend hier, Jeroen. Ja, uh, nou ja, niet zo dus. Maar uh, hoe, hoe, is de, hoe is de sfeer daar? Is het een uitverkocht huis? Komen er nou veel mensen op af in Spanje? Jazeker. Uh, Dit uh, stadionnetje, dat ligt pal naast kant nou. Daar passen ongeveer 15.000 mensen in. Nou, dat is toch wel voor 90-95 uh, uh -huh. gevuld. Dus uh, ja, een uh, mooie sfeer, alleen dat zul je begrijpen. Nu wat rustiger. <laughs> ja. En, en uh, de, veel mensen ook met, met, met, met shirts van, van vrouwen. Of loopt iedereen daar nou gewoon uh, met de mesje achterop terug? Uh, op ja, dat wisselt een beetje. We liepen hier vanmiddag al even rond. En toen dachten we, nou, dat zal nu wel uh, vooral de vrouwen zijn die hier de klos slaan. Maar dat valt toch wel tegen, hoor. Het is wel vooral heel veel Messi en uh, Soares en dat soort mannen die hier uh, toch wel voorbij ja. komen. En uh, ja, de vrouwen, het moet nog groeien. Dat merk je vooral hier in Barcelona. Maar het groeit, hoor. Het is, uh, nou ja, dat zie je aan de aandacht hier in het stadion. Er komen toch flink wat mensen op af. Ja, en hoe doen ze het even nog kort? Hoe doet Martens het? En, uh, en van de Zonde bij Lyon. Ja, Van der Zanden speelt voor ons nog steeds niet uh, twee oh. weken terug. Uh, die is, oh, ze is nu in het veld gekomen, zie ik. Nou, wat een timing, Jeroen. Perfect. En dat gebeurde vorige week ook in de hele Toen mocht ze ook invallen. Ja, toen kon ze wel wat potten breken. En nu is dat niet echt meer nodig. Maar wel leuk voor haar dat ze toch nog even mee kan spelen. Ja, en Lieke Martens, ze komt er niet echt aan te pas. Ze heeft een paar kleine kansjes gehad. Maar uh, ja, het mag niet genoeg zijn met nog, Dat uh, is het goed, vijf minuten op de klok. Ziet het er toch naar uit, Jeroen, dat het hier uh, Lyon gaat zijn. Dat ze gaat plaatsen voor die halve finale. Oké, okay, Mathijs, dankjewel Zometeen. Uh, na de wedstrijd horen we de uh, dames zelf nog natuurlijk. Genies van der Zanden van Olympique Lyon en Lieke Martens van Barcelona. Ik denk dat Matthijs ze uh, wel even gaat interviewen.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 Wonderwoman van de band Leaf. U heeft het ongetwijfeld langs horen komen. Persbureau ANP wordt eigendom van Talpa, het mediaconcern van John de Mol. Talpa koopt het persbureau van de huidige eigenaar, vereniging Veronica, voor een onbekend bedrag. Over dit toch wel bijzondere nieuws praten we door met Marcel van Lingen, hoofdredacteur van het ANP. Welkom. Goedenavond. Hoeveelste interview zit vandaag hierover? Ergens in de tientallen. Tientallen, oké. Okay. <laughs> ja. Komt er een ANP'tje uit dit gesprek, denkt u? Uh, dat ligt er helemaal aan wat ik ga zeggen. En ik, uh, ik denk dat het al zo bekend is dat dat geen route uh, geen, uh, Nou bedankt een route voor het gesprek worden. dan. Het nee, nou, ligt, proberen... ligt er je, je vraag. Ja, nou, hoe, hoe, hoe lang waren jullie al bezig met deze deal? Uh, dat is toch wel een paar maanden. En, uh, als je echt het, uh, vanaf het begin uh, het eerste moment kiest tot, uh, tot uh, vandaag is het een maand of vijf. En, en, en in hoeverre bent u dan als hoofdredacteur erbij betrokken geweest? Het ja, is natuurlijk in eerste instantie een zaak tussen de eigenaar en de, en, en de verkoper. Dus die, die gaan uh, met elkaar in gesprek en die gaan kijken wat ze kunnen doen. Maar ik geloof dat we zo ongeveer op de helft van de route... gaat de hoofdredactie en de directie, waar ik ook deel van uitmaak... Euh, daarmee praten. En dan ben je een end op weg, dan weet je het eigenlijk al zo'n beetje... dat het een, een, een, een, wel eens wat zou kunnen worden. Ja. En wat was uw eerste reactie? Prima, gaan we doen? Nee, dat is niet de eerste reactie. De eerste reactie was prima nadat uh, Talpa uh, na een kort maar goed gesprek uh, onderstreepte dat de onafhankelijkheid van het ANP... Uh, gewaarborgd zou worden. En dan heb je allemaal ingewikkelde omschrijvingen voor, als een redactiestatuut, dat is een soort boekwerkje waarin vaststaat wat een, uh, wat een redactie, uh, wat voor vrijheden een redactie heeft en wat voor onmogelijkheden er zijn om aan de buitenkant dat te penetreren. Een beetje ja. journalistieke redactie heeft dat, hè? dus de AP zeker? Iedereen heeft dat bijna, ja. die in de journalistiek actief is, zeker. die, die, de, die, dat, die de, de, de, de juiste manier van journalistiek wil bedrijven, die heeft zo'n zo zo handboek, is het eigenlijk. Ja. Nu wilde de mol eerst de Telegraaf Mediagroep overnemen. Nou, dat, ging niet, dat lukte niet. Dat ging niet helemaal goed. Voelt het niet toch een beetje als tweede keus? Nee hoor. Iedereen die bij mij is eerst aankloppen is eerste keus. Ja. Ja. ja, is dat zo? Ja, kijk, er zit een lichte geschiedenis aan, aan het aandeelhouderschap van het, van het ANP. Ik wil niet helemaal naar de, naar de, naar de oertijd teruggaan... maar het, het is ooit opgericht als, als in het eigendom van krantenuitgeverijen. Ja. En als je dan een grote stappen neemt, kom je op een gegeven moment uit... bij private equity, dus gewoon beleggingsgeld... Hmm. Dat was, een, was MBM Capital. En vervolgens werd het uh, uh, aangekocht door de huidige eigenaar uh, vereniging Veronica. Ik zeg nog huidig, want het hele traject moet nog eventjes precies worden afgerond. Dat is nagenoeg klaar. Ja. En uiteindelijk deze, deze nieuwe eigenaar Tapper. Ja. U zei al in het begin, hè, uh, ik kan me ook zo voorstellen, ja, John de Mol belt. Uh, een heleboel mensen vinden, nee, heel veel mensen vinden het leuk. Maar journalistieke organisaties denken dan toch, wow, wacht even, dat is entertainment. Dat is even heel iets anders dan journalistiek. Ja, dat, dat, is, dat is een, dat is een, een, een, een reflex, zou ja, ik bijna ja, zeggen. Top. En wij weten, wij weten als nieuwsmakers, en dat, dat, dat, die zie ik hier ook om de tafel zitten... al vrij snel, dat als het als bericht naar buiten komt dat de Talpa het ANP koopt... dat dat al snel geframed wordt van John de Mol uh, koopt het ANP. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de topman van Talpa. Dus Precies, dat is, dat en dat is, gek, uh, ja. dat, zo gaat dat. En, en dat weet je, maar wat, wat ontzettend geholpen heeft... zijn de gesprekken met de Talpa-directie, uh, dat zijn de mannen die het uitvoeren... En dat zijn uh, recht toe, recht aan professionals. Uh, die, uh, waar je ook het gesprek aangaat, waar jij eerder aan refereerde. Uh, wat wordt daar besproken? Well, een van de eerste dingen die we besproken is die onafhankelijkheid. Want dat is, dat is de, de, de, de, de, de, het hart van de business van het ANP. En uh, uh, we waren er vrij snel uit, want uh, zij snappen dat. En hebben dat eigenlijk nog een beetje versterkt. Van af aan zijn ze dat gaan, gaan uitdiepen. En uh, al die afspraken die, uh, die daarvoor overgemaakt zijn... liggen ook vast in de, in, de, in de contacten. Maar u heeft zich vast ook afgevraagd... wat zou het plan zijn met het ANP? Nou, dat plan ligt eigenlijk uh, wat mij betreft... in een keynote, een speech die uh, John de Mol... ik meen in november uh, van 2017 dus eind vorig jaar, gehouden heeft... waarin hij zijn plannen voor het mediabedrijf bedrijf Talpa uitlegde. Nou, dat is een hele eenvoudige en, en, en tegelijkertijd ingewikkelde waarschijnlijk... De tv-posten, dat bestaat uit SBS6. Of SBS en de andere nummers van SBS, de andere zenders. Talpa Radio, 538 in ieder geval, en Sky Radio. En dat zit al, dat zit al in, in, in ANP-verband. SBS is een klant van het ANP en dat is ook de Talpa Radio groep. Nou, hij wil, uh, uh, dat heeft hij daar uitvoerig en, en open uitgelegd... hij wil een media merk bouwen waarbij nieuws nog, nog een beetje ontbrak. Zeg maar, dat hardcore nieuws waar het wat ANP sterk in is. Als je kijkt naar, hoe, naar, de, naar, de, naar, de, naar de, de golfbewegingen in, in, in nieuwsconsumptie. Het is ongeveer 8,5 uur per dag. Wat we met elkaar allemaal consumeren. Aan social media, aan apps, aan radio, aan wat dan ook. En dan zie je een golfbeweging van de radio in de ochtend. Dat vlak dan wat af van de lunch gaat weer omhoog. Dat is een beweging die ook een beetje bij tv zit. En daar dwars doorheen loopt een er een as met nieuws. Ja, die wil, die wil het talpaar graag meenemen in het totale beeld. Maar die kunnen ze gewoon, als ze dat nieuws willen hebben, dan kunnen ze gewoon een abonnement nemen. TAP heb je toch ook? Dat is een, een, een hele directe mogelijkheid die ik ook heb voorgelegd. Ik bedoel, kom lekker binnen en neem een contract. Maar TALPA heeft de ambitie. En dat is wat, wat, wat TALPA vindt en wat John de Mol verwoordt. Om, om uh, zorg te gaan krijgen over het, over het merk ANP. Ik bedoel, om daar, om daar uh, dat zo dusdanig te gaan verzorgen. Om daar een goede, ook een goede business uit te, te halen. Het is een ja. zakenman. Hè? Het ja, Het ja, ja, moet geld verdiend worden. Ja, ja. Nou ja, ANP is een, is een, is een, is een bedrijf wat winst maakt. Ja. En uh, hij zal ook naar een media bedrijf kijken. Afgezien van de, van, de, van de voorwaarden die te maken hebben met uh, zorgen voor. en, en niet te loor laten gaan voor een Nederlands merk, want daar focust hij heel erg op. Want we hebben wat buitenlandse bedrijven die actief zijn in de Nederlandse media. Ze maar Finland, uh, mm -hmm. Duitsland en de RTL. Twee Belgische bedrijven. Dat is allemaal prima, want het zijn fantastische mediabedrijven. En bovendien ook klant van het ANP. Ja. Maar hij focust op dat Nederlandse deel. En dan, dan, dan kijk je er ook zakelijk naar. Het is ook een, een, een manier om, om, om een mediebedrijf te runnen. In de zin ja. van het levert geld op. En ik heb er wat aan als een goede investering. Wat ik hoorde in de reactie van de NVJ. Was ook um, dat het misschien een risico kan zijn. Dat, het exclusiever, dat hij het, het ANP exclusiever gaat maken. Meer, f, meer van zichzelf. Ja, dat, dat, en de ik, ik kan hem horen zeggen. Ik, ik, ik moet je zeggen dat ik er ook een beetje kribbig van word. Want uh, ik heb Thomas Bruning vandaag uh, aan de lijn gehad. Als een van de vele. Gesprekken waar jij net aan refereerde. Ja. En dan wordt er gevraagd: wat komt er een reorganisatie? In de natuur komt er geen reorganisatie. Dus het is, dat is geen business voor de. Is dat is een beetje de, de, de, de journalisten, althans, niet in dit geval de journalisten vakbond, maar een beetje de vakbondreflex? Ik denk het wel, want de vraag die, die nu aan mij gesteld wordt, uh, wat betekent dat voor de onafhankelijkheid van de persbureau... Mm -hmm. die, die is niet gevraagd. Dus als je dat vervolgens gaat uitmeten, uh, wat Thomas Bruning nu doet. Want dat loopt gevaar, je vraagt het aan mij, dan krijg je die van Maar Dat antwoord. is één ding wat hij zei: van de, de, dat, dat een, uh, de onafhankelijkheid, nou, ja. daarvan, daarvan zegt u, die, die is absoluut niet in het geding. Daar, daar klinkt alsof u daar 100% vertrouwen in, uh, in heeft. Ik, maak, ik heb te maken met mensen die een open discussie gaan en open gesprek met het ANP met over te nemen. Ja. Ja. Dan is de hoofdredactie van het ANP aangewezen. En als je het niet doet, dan is het een slecht hoofdredactie om dat als eerste aan de orde te zeg stellen. Maar. U heeft daar gewoon als dat, echt zo harde uh, duidelijke toe, uh, toezegging op gekregen dat u dat op geen, geen enkele manier aan twijfelt. Ja. Dat is vastgelegd. Dat is al in een redactiestatuut, dat handboek wat ik net noemde. Maar het is ook een akkoord uh, va vastgelegd. En dan is, het, dan is het wat mij betreft een feit. Ja. En het tweede is, want dat hoorde ik uh, die nvm NV, meneer ook zeggen... Dat, dat het kan zijn dat hij dus het, het ANP nieuws exclusiever gaat maken. Maar de, Want reageert u eens op? Is dat dan niet een, een risico voor de toekomst? Nee, dat is, uh, want, want dan gaat hij zijn eigen markt uh, kapot maken. En die markt is een evenwichtig persbureau... voor bijna de hele Nederlandse mediamarkt. Boven de 90 van alle... Mediebedrijven in Nederland is klant van het AP. Het is totaal onlogisch. Het ja, maar als hij, dus die, als hij nou de prijs voor die klant allemaal net iets omhoog doet, dan verdient hij er wel weer mooi geld ja, Dat zijn aannames die ik werk werkelijk niet kan delen. Uh, wij hebben daar hebben open gesprekken over gevoerd. Hij neemt, uh, uh, John de Mol neemt, en dat is vooral ook Taalpa, de talpa directie neemt de verantwoordelijkheid om dit, uh, om dit bedrijf ja. tot zich te nemen. Ja. En, en als ik u zo hoor, ook een soort beetje, dus wil je ook een beetje de hoeder zijn van de. Van de Nederlandse journalistiek. Van het ANP mag niet buitenlandse handen komen. Is een, is een nou, dat, dat is misschien iets te veel gas op dit, op dit onderwerp. En ik moet nog een beetje praten wat hij, wat hij gezegd heeft en dus vindt. Dus ik ben, ik ben niet zijn spokesman. Dat nee. zal ik ook nooit worden. Dat, dat is precies de onafhankelijkheid die wij pakken. Maar hij, hij maakt zich wel zorgen. Dat heeft hij ook uitgesproken over het feit dat heel veel buitenlandse mediamerken. Ook de Chinezen. Uh -huh. De Chinese Alibaba's, et cetera dat hij zich gaan mengen in, in de, in, ook in onze mediaomgeving... zoals Facebook dat ook al doet. En hij wil daar een Nederlands merk hebben. Nou, dat is, dat is helemaal niet onlogisch. Hoe gaat het me, de laatste jaren met de omzet van het ANP? Dat gaat, dat, gaat, dat gaat redelijk goed. En redelijk goed uh, wil zeggen dat het niet slecht gaat. Maar het had altijd beter gekund. Maar is dat een vlakke lijn? Is dat omhoog? Is dat naar beneden? Het, gaat nu weer, het heeft nu de lift weer, langzaam maar zeker zijn we die in pakken naar boven. En het heeft ongetwijfeld te maken met allerlei factoren... onder andere een oplevende economie. Ja. Uh, dat, dus het dat... gaat, de, gaat de laatste tijd uh, bergopwaarts, zullen we ja, zeggen? Maar absoluut. In de zin. Het, gaat, ja. het, gaat, het gaat goed en we pakken eigenlijk de economie mee. Ja. En, en met, met deze overname, betekent het ook dat het ANP meer gaat doen op, uh, op audiovisueel vlak? Want dat zei de MOL vandaag, hè? De, de, de, dat je ja, ja, met name ja. op, op, uh, op videovlak uh, ja. vindt dat het ANP wel een stap ja, kan aan, maken. Ja, het ANP heeft geworsteld de afgelopen jaren om overeind te blijven. Dat, uh, dat is goed gelukt. We hebben moeten reorganiseren een tijd geleden, dat heb ik zelf moeten doen. Dat is geen lolletje. En we hebben een, we hebben een grensbereik. Ik dacht, nou, hier zijn we onderhand wel op het punt... dat, het, dat we de garantie nog kunnen geven voor kwaliteit en kwantiteit. Maar we moeten eigenlijk uh, meeliften en doorzetten... op onder andere audiovisueel gebied. Nou, daar heeft, daar heeft Talpa alle middelen voor. Uh, qua, qua techniek, maar ook uh, qua inzet en, en, uh, en kennis. Dus die grijpen wij graag aan om op die manier... het, uh, het one-to-many-beginsel voor het A&P. dus informeerdere voor een redelijke prijs uit de rol op deze manier. Zij hebben de kennis in huis. Dus waarom zou ik dat niet ten nutte brengen van het geheel? Dit vinden wij natuurlijk allemaal heel interessant. Hè? Wij uh, hier op de radio, tv, de kranten, mensen, de media, mensen... om het zo maar even te noemen. Maar uh, de gewone consument, gaat hij er iets van merken? Die krijgt als het goed is uiteindelijk. Hè, want de ANP is, is een grondstofleverancier... Ja. als ik het zo mag, mag definiëren voor mediamerken. ANP gaat niet, zoals wij dat noemen, van business naar consument. Dus we hebben ja. geen rechtstreekse app. Waar je, waar je, waar het zou best wat kunnen zijn, toch? Nee, dat is niet de, dat is okay. de business van het ANP. Wij leven leveren aan mediabedrijven. We zorgen voor gas, water en licht, noem ik dat. We zorgen voor een 24 uurse operatie. En op die cadans, op, die op, op dat ritme, op dat nieuws... kan een merk zoals NOS, die klanten is van de, Zeker, de ANP ja. of NRC... die bouwt daar een eigen ja. positie op. Wij dus, maken geen... dus de nieuwsconsument gaat er iets van merken? Die, wordt er, die, die, die, die merkt er in ieder geval van dat een stabiel bedrijf blijft... en misschien wat stabieler wordt... doordat het kan blijven functioneren zoals het doet... En vervolgens uh, uh, gaan wij in, uh, met Talpa in gesprek om te kijken... of de kracht die zij hebben, of we die kunnen aanwenden voor het geheel. U zit hier vol vertrouwen, maakt zich geen enkele zorgen als ik, te, als ik u hier zo zie zitten. Ja, ik maak me nul zorgen inderdaad. Dank u dan, wel. Ik ben een blij man. Ik ben een blij man, ja. ja. En dus gefeliciteerd. Dank, Dank u wel. wel. Marcel van Lingen. Donor, monarch. Ja, ik maak het nog maar een keer. Leon Kirsten, um, een veegpartij is het uh, gebleven? Ja en nee. De tussenstand nu met nog zes minuten te spelen in het laatste kwart is 79, 61, 18 punten. Maar er nu 21 op Brandon Curry een drie punten binnen schiet. Maar het was ook even 16 punten. Die uh, Montenegreinen ging in een zoneverdediging staan. Daar had Dona ja, groot problemen mee. De marge slond van 27 tot 16. Maar coach Erik Braal die zet gewoon drie schutters in het veld. En normaal is een van die drie dan een iets langere persoon die meer voor de rebound gaat en naar de ring toe. Maar nu zet hij drie schutters neer. Komt Dona weer een beetje een ritme en is die marge weer opgelopen nu naar 21 punten. Dus ja, eigenlijk mag je wel zeggen dat het een, een, een veegpartij toch is. De uitwedstrijd met zes verliezen en dan nu met 21 punten voorstaan... ...en nog minder dan zes minuten spelen. En ja, het publiek kan het wel waarderen. 4.350 man in Groningen uitgelopen... De andere halve finale tegenstander in de, de kwartfinale... dat wordt Venetië. Dat is de nummer twee van Italië. Die wonnen in Rusland bij Novograd. En die wordt de tegenstander van de winnaar van dit duel. Nou, ik ga er Max Hoven maar even uit dat dat Dona wordt. En dat is toch een alleraardig potje basketbal over twee en over drie weken. Eerst uit in Venetië. Zou dat worden voor Dona? Ik hou nog even een voorbehoud. En dan de return over drie weken hier in Groningen. Er zitten nu al 4.350 mensen in. Na de vorige ronde was deze wedstrijd binnen... Een uur uitverkocht. Ja, er is geen ruimte meer. Maar ik denk dat er nog wel een halletje bovenop zou kunnen in Groningen over twee weken. Want uh, ja, u hoort ze nou op de achtergrond. Ze staan allemaal te klappen en te zingen. Omdat de Groningen het gewoon goed doet. Uh, totaal onverwacht dat de Nederlandse ploeg zover komt. Maar Groningen is echt een team. Echt een ploeg. Geen al te grote uitblinkers. En ja, ze staan echt met één been in de halve finale. Dus die moet ze uitwijken 61. naar het FC stadion Op luchtwedstrijdje. He? Ja, met mooi weer. Dat zou mooi zijn. Straks uh, na het nieuws gaan wij praten over vliegende auto's. Um, en we gaan het ook hebben over Kjell Nuis. Die over het ijs vloog. Ja. Zo hard ging hij, Zo hard was hij nog nooit gegaan, hè? We gaan. We gaan hem zo meteen even bellen. Na het journaal van 9 uur. Tot zo.